Waterboog moet met het RWS Journaal. Hij het gelooft. Als het inderdaad gebeurt, zou het volgens de minister een positieve stap kunnen zijn in de vredesbesprekingen die juist vandaag weer zijn begonnen. Van andere kanten komen voorzichtig positieve reacties op de aankondiging van Rusland dat het zijn troepen uit Syrië grotendeels wil terugtrekken. De Syrische oppositie hoopt dat het druk zet op het regime van president Assad om serieus werk te maken van de vredesbesprekingen. Bijna 300 grote beleggers willen Volkswagen voor de rechter slepen. Zij eisen 3,2 miljard euro van de Duitse autobouwer als compensatie voor de forse koersverliezen de afgelopen maanden nadat het schandaal met Schummeldiesels naar buiten kwam. Onder de schuldeisers zijn Duitse verzekeraars en een Amerikaans pensioenfonds. Het bedrijf is door het schandaal miljarden euro's minder waard op de beurs. In Nederland hebben zo'n 5000 Volkswagen bezitters zich aangesloten bij een massaclaim tegen de autofabrikant. Politiejeeps verwijnen definitief uit het Nederlandse straatbeeld. Het Haagse korps dat als enige in Nederland nog 14 ME-jeeps bezit, doet ze weg. De nationale politie wil dat alle korpsen in Nederland dezelfde voertuigen gebruiken. Bovendien gebruikt de Haagse ME de jeeps niet vaak. De laatste keer was bij Rellen in de Haagse Schilderswijk vorig jaar. De politie Den Haag heeft 70 jaar jeeps gebruikt. De Geuzenpenning is dit jaar uitgereikt aan de stichting MOAS... die zich inzet voor het redden van vluchtelingen op de Middellandse Zee... de Egeïsche Zee en in de Golf van Bengalen. Het is een particuliere organisatie die tot nu toe zo'n 13.000 mensen uit zee heeft gered. De Geuzenpenning wordt jaarlijks toegekend aan mensen en organisaties... die zich inzetten voor mensenrechten. Het weer vanavond neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Vannacht wordt het nevelig en lokaal kan mist ontstaan. In het zuidoosten zakt de temperatuur tot iets onder het vriespunt... Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs. Later zijn er opklaringen en het wordt morgen een graad of 9. Dit was het VFM. En... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Zierm. Met nu ZFM Cinema. Ja, wederom een hele goede avond. Bond aan Monten gezegd. Uh, welkom bij het tweede deel van ZFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving. En we gaan rustig door met het draaien van filmmuziek. De tweede deel, altijd wat meer rustige filmmuziek. Misschien soms een beetje zelfs romantisch te noemen. Ja, muziek die er voorbij komt, het tweede uur. De Gold Mountain filmmuziek. Gosford Park, een primeur, The Tale of a Lake van de Finse componist. Kung Fu Panda 3, ook een nieuwe film weer 2016. Ja, en verder natuurlijk heel veel mooie muziek. En het tweede uur beginnen we zoals gebruikelijk is. Altijd met een filmhit. En dat is uit die waardeloze film The Fifty Shades of Grey. Waar de filmmuziek wel goed is. Die is van Danny Elfman. Maar dit is een nummertje wat iedereen zo langzamerhand wel kent. Ali Goulding, Love Me Like You Do. Volgens mij gaat die niet zelfs met dit geweldige nummer. We gaan kijken wat er aan de hand is. Eerste, het, uh, eerste uur, het laatste kwartier dat uit we western muziek draait, begin ik nu toch met een western die van de week op televisie komt: Cold Mountain, een vier sterren western. Dus heb je hem nog nooit gezien, ga zeker kijken. De soundtrack is ook de moeite waard. Bestaat uit een, een, allemaal songs van de bekende popmuzikanten en muziek gecomponeerd door Gabriel. Ja, dat. Ik laat iets horen van Allison Krause: Scarlet Tide. Poo Vrijdag 18 maart, vijf uh, over half twaalf, begint hij en duurt tot twee uur. Dus als je een lange adem hebt, kan je gewoon uitkijken. Anders moet je hem even programmeren natuurlijk en opnemen. Gold Mountain, mooie muziek. Uh, Hoofdrollen, uh, uh, Judd Law, Nicole Kidman, Renee Zellweger. Inman vecht in de Amerikaanse burgeroorlog... terwijl zijn grote liefde Ada, gespeeld door Kidman, thuis wegkwijnt. Als hij een brief van haar krijgt, deserteert iemand en begint aan een lange tocht naar huis... Aarde krijgt ondertussen hulp van haar praktisch ingestelde buurvrouw Ruby, gespeeld het celwekker. Sterke verbeelding van de gruwelen van de, oor, gruwelen van de oorlog, maar als liefdesgeschiedenis valt Cold Mountain door het onderkoelde spel van Kidman en lol tegen. Kitman ziet er ook bij de grootste ontberingen Glossy uit. De film kreeg zeven Oscar nominaties, maar alleen het kon het beeldje ontvangst nemen. Nou, ik ga gewoon verder met het drijven. muziek aan deze zaantrekken en dan kom ik nu bij het instrumentale deel van uh, Gabriel Jarrett, het love theme. En de soundtrack Gold Mountain. Ik doe nog een Arrival at Gold Mountain. klanken komen uit de film Gold Mountain. Aanstaande vrijdag 18 maart, België om half twaalf, vijf over half twaalf zeker de moeite waard van het kijken. En die vrijdagavond is echt weer een topavond voor de filmliefhebber, want ik tel zo stukken vier, vijf films die, die zeker de moeite waard zijn. En daar zit onder andere ook bij Gosford Park. Daar ga ik ook wat muziek uit draaien. Gosford Park, mooie film. Mooie muziek van Patrick Doyle. En ik begin met het nummertje uh, Walking to Shoot. Park, met in de hoofdrollen Michael Gambon, Helen Mirren... Kristen Scott Thomas en Alan Bates. Landhuisbewoners Sir William, gespeeld door Gibbon... en zijn vrouw, gespeeld door Scott Thomas... inviteren een stel gasten voor een comfortabel weekend... met diner, overnachting en jacht. Er is ook een Amerikaans filmproducer bij... die aan tafel uitlegt dat hij met de film bezig is. Moord midden in de nacht, veel gasten in het weekend... iedereen is verdacht, er wordt laatdunkend gegniffeld... Maar dat is over wanneer Sir William vermoord wordt aangetroffen. Altman, de regisseur, laat de camera zweven tussen de rijke genodigden en hun bedienden. Schijnbaar willekeurige gesprekken oppikkend. Zo weeft hij het ultieme Britse, want door klassen verschillen getekende, moordmysterie. En Patrick Doyle heeft er hele mooie muziek bij gemaakt. Volgende nummer is inspecteur Thompson. Jessie's aantrek door Patrick Doyle. Gosford Park aanstaande vrijdag 18 maart. België 2. Canvas van 5 over 9 tot half 12. Nu nog één van Doyle en Altman. Only for a while. She'll send him straight to hell. soundtrack is eigenlijk een primeur, want die is volgens mij nog niet op radio geweest in Nederland, en dat is de soundtrack uit de film eigenlijk documentaire, moet ik zeggen. The Tale of a Lake componist Panu Aaltio, een Finse componist, is een natuurdocumentaire, maar jullie weten het natuurfilms worden vaak voorzien van prachtige soundtracks. Denk bij de muziek van George Fenton, Sarah Glass, nou noem ze allemaal op van die mooie BBC documentaires. Dit is een Finse documentaire over het, uh, uh, ja, uh, een meer. En de, de muziek is wonderschoon. Is bijvoorbeeld de eerste track, uh, The Water Spirit. Nou, dat gaat dus niet lukken. Ik moet even kijken wat dus, er aan nah, de hand is. Ik ga hem nog een keer proberen te starten. Nou, deze CD die draait niet. Ik weet niet wat er mee is. Dat hou je van met goed. Dan doen we die volgende week. Gelukkig heb ik nog meer mooie muziek. En dan kom ik bij een, een, een nummer van Percy Faith en zijn orchestra. ...om even op weg te zeilen. Ik zou willen zeggen, maak een walsje met elkaar. Nee, ik moet zeggen... ...de tail of een leek gaat niet lukken vandaag. Die moet ik toch nog eens even kijken... ...of ik die de volgende keer eh, toch nog kan laten luisteren. Want het is echt waanzinnig mooie muziek. Ik weet niet wat er met deze cd aan de hand is. We gaan gewoon verder met het draaien van andere filmmuziek. En een film die ook onlangs uitgekomen is... ...is Kung Fu Panda 3. Er zit ook grappig muziek in... Maar om het even in de herinnering te roepen... dan gaan we er natuurlijk even eerst naar Kung Fu Panda 2. En dit is de opening van Kung Fu Panda 2. Muziek van John Powell en Hans Zimmer. Ja, de muziek in Kung Fu Panda 1 en 2 is gecomponeerd door Hans Siemer... samen met John Powell. En de vraag zou zijn hoe Hans Siemer het in zijn eentje bij Kung Fu Panda 3 zou gaan doen. Nou, ik moet zeggen dat het een fantastische soundtrack geworden is. Ik laat gewoon een paar nummers uit horen. En het is een vrij nieuwe uh, film, 2016 gemaakt. Hans Siemer, uh, Kung Fu Panda 3, The Rival of K. Overgelopen jaar heeft Simon eigenlijk niet veel hele grote soundtracks op zijn naam staan. Maar dit is er wel een die weer in dat rijtje toegevoegd kan worden als uh, hele mooie soundtracks. How to be a panda. volgende nummer is de openingstrack van de film. Bijna zeggen. En ik doe ja, omdat ik het zo mooi vind, doe nog een van deze super Het Is echt weer een topper. Echt voor iets voor de verzamelaar. Het is natuurlijk in een Disney film wanneer of algemeen toch wel, altijd kwaliteitsmuziek. Father and Son. Van Zandvoort. Ja, aanstaande. Even kijken wanneer het is. Woensdag komt er ook nog een grappige film op televisie. Die heet uh, The Joneses. Uh, RTL 8. En, uh, perfect zijn ze, de nieuwe buren, de Joneses. Mooi, bemiddeld, sympathiek en altijd de juiste kleren, auto's en interieurspulletjes. Iedereen wil zijn zoals Steve. Die uitstekend kan golven als Glamour Mama Gate of hun coole tienerkinderen. Reclameman Borten schreef en regisseerde dit lichtvoetige drama. Dat de scherpe satire op reclame en de consumptiemaatschappij had kunnen zijn. Als de film iets bijtender was geweest. Hoe dan ook een vermakelijke film over materiële zaken en je ziel daarin verliezen. Uh, mooi gespeeld ook. De muziek is van Nick Urata. Ik doe één nummertje in de aftiteling. The Joneses. Deze muziek komt uit de film Zero Dark Thirty. Muziek van Alexandre Despla. Maar ik, dit nummer doet me iets te lang. Ik doe een andere tracking call: Ja, Zero Dark Thirty. 30 is een meestelijke thriller en zonder twijfel de beste film over de War on Terror. 157 minuten lang reconstrueert regisseur Bigelow de klopjacht op Osama Bin Laden. Film uit 2012. Aanstaande vrijdag 18 maart, 5.30. NPO 3. Het is wel onhaalspellende muziek natuurlijk. De muziek is wel heel speciaal, daar moet je echt van houden van dit soort uh, muziek. Wel een uh, zeer indringende film, zeker de moeite waard van te kijken. Maar voor dit laatste tijdstip, toch vind ik de muziek toch wat minder geschikt. En dan kies ik iets van John Barry, het theme uh, uit de Oneidian Line. Dit was natuurlijk de muziek uit de Only oh, in Line. Maar ik zie dat er alweer tegen de klok voor 11 gelopen. Het gaat zo snel allemaal. Dus dan is het tijd voor onze tune. Down maar zon! Philip Rombie. CFM Cinema. We hebben geluisterd naar popmuziek, klassieke muziek, new age muziek, jazzmuziek, oud en nieuw. Samenstelling en presentatie, Aukenbeuze. Voor en Een hele goede nacht. Sleep wel En morgen gezond weer op, natuurlijk. Tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender. CFM.